Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een gevangene ontsnapt. De man werd met een busje van justitie van de ene naar de andere gevangenis gebracht. Onderweg stopt het busje in de buurt van Vught... omdat de gevangene vroeg of hij even naar de wc mocht. Na zijn kleine boodschap rende hij er vandoor. Met meerdere politiewagens en een helikopter is er naar hem gezocht... maar zonder succes. Inmiddels is het zoeken naar een speld in een hooiberg, zegt de politie. Een Amerikaan die vijf jaar geleden elf mensen doodschoot in een Joods gebedshuis, krijgt de doodstraf. Deze verslaggever van de Amerikaanse zender ABC staat voor de rechtbank. The jury voted unanimously for the death penalty for Robert Bowers. His legal team argued that he had a troubled past. Meanwhile, prosecutors disputen that, saying that he had hate in his heart was de dodelijkste aanslag ooit op Joden in Amerika. Bij een vechtpartij tussen hooligans van FC Twente en Hammerby... zijn vanmiddag twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde in Stockholm, in Zweden. Daar spelen de clubs morgen tegen elkaar voor de Conference League. De twee gewonden zouden fans van Twente zijn. Eén moest naar het ziekenhuis. Als je een was wil draaien, doe dat dan alleen nog maar overdag. Die oproep doet energiebeheerder Liander in Gelderland. Want als iedereen s'nachts de wasmachine aanzet, dan raakt de boel overbelast. Wat we zien is dat de zonnepanelen juist overdag heel veel stroom opwekken. En dat is eigenlijk ook het juiste moment om die stroom direct te verbruiken. Om te voorkomen dat je die stroom niet kunt terugleveren op het net. Het afgelopen half jaar zijn er op 45.000 huizen in Gelderland zonnepanelen gelegd. Te veel eigenlijk, zegt de netbeheerder. Dat betekent dat het steeds drukker wordt, ook met terugleveren. En we een beetje met de snelweg waar filevorming ontstaat. Op een gegeven moment lukt het niet meer en schakelen de zonnepanelen zich even uit. Het weer. Op dit moment doen die zonnepanelen weinig. De hele avond buien met soms ook onweer. Vannacht blijft het regenen. komt het af na een graad of 15. Pas morgenmiddag breekt de zon door en wordt het maximaal 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. GFM. Met nu jouw keuze ZFM. We beginnen de tweede uur van ons interview met Ton Scherpenzeel... ...met het nummer Out of This World.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 Ja. Op een gegeven moment moet je kiezen voor, voor ja. die gitaar of de piano. En dat kan je heel lang uitstellen. Maar op een gegeven moment moet het wel klaar. Ik las, ja, dat, dat, dat uh, hoor je vaker. Dat lijkt me ook precies uh, wat het probleem is. En ik las ergens dat je over een plaat waar je op zich, uh, als, ik, als ik me goed uh, geïnformeerd ben, uh, Phantom of the Night. Ja. Waar je, waar je, wat je eigenlijk toch uh, die je koestert.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 Je kan, ja. je kan alles doen. Hoeft, je, er is geen beperking je, meer. Als je je ideale uh, plaats zou willen maken... Uh, in, in, met die condities... zou je dat nog willen? Ja. Je zegt, geef me meer tijd.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 En dat is natuurlijk... Uh, het beste voorbeeld van hoe een band zou moeten klinken... bij onze platen is, is Royal Bad Bouncer. Dat klinkt okay, echt als een, yeah. als een bandplaat. En die hebben we in ieder geval met drie mensen tegelijkertijd ingespeeld. Soms met de er gitaar ah, okay. erbij. Ja, ja. En die zijn, daar zijn relatief weinig uh, overdubs geweest. Ook omdat we teruggezet waren naar Studio B. <laughs> Want de eerste twee verkochten niet genoeg. De eerste twee ah. LP's verkochten niet genoeg volgens EMI.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 Zo nee, maar eindelijk dat eindelijk is, ma is natuurlijk ja. al, al tientallen jaren aan de gang dat niet iedereen meer daar overal bij dat is. Ja. Vroeger was het meer een schoolreisje, zeg maar, als als een plaatsvindt. Ja, dat ze bij elkaar zitten. En ja, en, ja, uh, ja, en niet ja. dat iedereen zich voortdurend mee bemoeide, maar het was toch wel meer ja. Ja. Uh, een gezamenlijk Een gezamenlijk product, inderdaad. Ja. En uh, ah, dat is natuurlijk veranderd. En dat, ik, ik zeg niet dat het beter of, of slechter was. Dat mensen individuele werden, of ja, waardoor zou dat komen dan? Nu bedoel je? ja.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 en je moet ook, ja. en dat is natuurlijk ook vroeger, ik, ik kon niks uit handen geven. Ik moest overal bij zijn. Nee, ik was natuurlijk wel samen met Pim de producer, maar ja. ik, ik kon echt de, geen overdub, geen noot werd gespeeld zonder dat ik erbij was. Ja, ja, ja nee? dat kan me voorstellen. En nu ja. heb ik ja. gewoon de gitaar. Doe Marcel, ja. dit is het idee. Deze partij moet je zeker spelen. En voor de rest probeer maar wat. Oh. Ja. En, de, en dat doet hij. En ja. ik heb helemaal geen behoefte meer om over zijn schouder te mee te kijken van wat hij wat aan het doen is. Nee, ja, dat is toch heel andere benaderingen. En het is voor hem denk ik veel prettiger. Denk het ook. Je kan. moet natuurlijk ja. wel iemand hebben die het kan. Hè? Je moet niet, niet, geen nee. amateur aan het werk ja, zijn. Dit is een hele goede gitarist. Hij je in de auto die plaat nog zitten luisteren. Hè? Je ja. laatste heb je nu ook. Ja, ja, ja, ja, ja, hij is ja, fantastisch. Dit, dat is ik hoef een, je hoeft niks te vertellen. Dat geldt ja. voor de rest ook hoor. Alleen de zang moet je bij zijn. Dat is gewoon, ja. weet je, daar, daar, daar, daar is zoveel. Uh, wat kan veranderen? Een adempje, een, een, een klemtoon, intonatie, uh, frasering. Dat kan zoveel ja. met zang gebeuren. Wat ja. je niet per mail kan afhandelen. Dat gaat gewoon niet. Dus dat is wel iets waar... Ja. We, Irene en ik dan samen... Wij doen de za zang samen. Okay. Uh, produceren ja. het samen. En uh, ja, dat, dat gaat nooit op afstand. Dat, nee. Het voelt niet goed. Maar... En de rest en, ja, en, en, ja. daar kan je invullen veel ja. succes dat gaat helemaal goed ja. en bovendien hij kan altijd overdoen als ik zeg van nou uh, dit is niet helemaal de bedoeling ja dan het is een dan doet hij het ja. één keer over en dan is het ja. wel goed dus ja. daar gaat het ja. over nu even een ander nummer waardoor Ton Scherbeseel ook is beïnvloed hier zijn de Rascals met Good Lovin uit 1966 oh.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 Oh, daar gaat het over. Dat is heel gek. Net ja. alsof ik een. Ik vergelijk het altijd met, met het uitpakken van een beeldhouwwerk. Je, je hebt een blok steen. Ja. Dat zijn dan. Al, het woordenboek, zeg maar. Alle woorden die je. Ja. Hebt op, en op een gegeven moment. Je begint te bijtelen. En op een gegeven moment. Ah, ja. dat gaat het worden. En ja. zo maak ik mijn teksten. Je hebt uh, niks voor ogen. Oh, nou, soms wel hè. Soms doe ja, ik. Tuurlijk, uh, ja. Er is een ja. nummer op een nieuwe plaat. Ehm. Uh,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 ja. En toen kreeg iemand uh, die schreef: uh, Ja, a First Signs of Spring, dat gaat over een vogelverschrikker in de winter. Oké. Oké. Maar dat vind ik dus wonderlijk, want zo iemand is wel geraakt door dat nummer. Ja. Maar het heeft helemaal niets te maken met wat, waar het nee, over gaat. Nee, nee. Ik nee, vind nee, het wonderlijk. Ja. En uh, uh, tegelijkertijd is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Ik bedoel, je Ja. Waar haalt je het Moet vandaan? Ik dat accepteren zo, dat dat zo overkomt, zo vertalen. Ja, ja. Nee, dus je kan ja. niet voorspellen wat mensen uit jouw nee. uh, teksten en muziek trouwens ook uh, niet halen. Want ja, ik merk gewoon dat er veel receptjes zijn natuurlijk oppervlakkig denken van ja, je hebt gewoon niet gehoord dat ik wat, oh, wat, wat, erin heb nee, nee, gestopt. Nee, he? en, ja, ja. Um, ja.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 Hal Steebe heeft zo'n prachtig... Uh... Ja, dat, dat hij naar boven gaat. Van... En, uh... Oh! <laughs> dus daarom...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 maar binnen de band is het niet zoveel... Uh, ja, en ik ben ook een Einzelganger. hè. Dus ik... ik, ik, ik ja, wat je al zei, ik inderdaad. Ik los de graag ja, alleen ja. op, zeg maar. Of niet? <laughs> ik los oh, het graag goed op, ja. <laughs> ja maar, uh, nee hoor, maar dat is... Een, we hebben niet zulke heel diepgravende gesprekken. Nee. Het gaat over, over de muziek en... Ja, het punt is, kijk, als we nou zouden toeren... En je zit uh, twee dagen ja, daar in de ja, bus... Ja. Ja. Dan is het anders, maar...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 dan ben ik echt, zijn we echt met een bus we, door Europa gevoerd. Ja, ja. En dan heb je het wel wat meer. Maar ook ja, ja. dan nog, dan nog. denk je van, heb je toch zit je 24 uur met, met, met elkaar, uh, uh, breng je door en...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 Het is een vak natuurlijk om daar grapjes over te maken. Ja, ja, ja, dat is maar ik, ik, ja, ik, ik word er ook uh, gebreid blokfluitje, noem ik het altijd, zeg maar. Dat is Harry Jekkers volgens mij. Ja. Maar uh, dat gevoel heb ik ook wel een beetje okay. soms. Ja. Ja. Observing a world that sparkles, shines and glistens At a distance Where darkness and principles no longer matter But together Because of all the stars that will roam on forever and ever every single still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 En na drie, vier maanden is hij show klaar. En in die tussentijd uh, wordt Wie ik gestoken met, de muziek, met teksten. En dan schrijf ik okay. de muziek en dan probeer ik wat. En soms werkt het, en soms soms het, werkt het niet ja, en dan ja. bedenk ik wat anders. Ja. Is het prettig werken met hem? Ja. Ja? Ja. Ja. ja, het is al sinds 4, 85. Ja, het is al een dus, tijdje, dus, uh, al die ja, shows. Ja. Ja. Ja, dus we hebben weinig woorden nodig. Hè. Ja. En, uh, ja, hij weet gewoon heel goed wat hij wil, maar dat vind ik prettig.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 uh, Annie Robert hier van, van, van Kajak. Dat is het enige nummer wat ooit uh, als kruisbestrijving heeft gediend. Okay. Dat is een yeah. nummer dat ik geschreven voor uh, de voorstelling Omdat de Nacht. Met, uh, met die zangeres bij Lotte Horlings. En uh, um, het was eigenlijk voor haar geschreven in de, in de try-out periode. Ah, okay. yeah. En uh, dat nummer heet Bang. Dat staat op Annie Robert Hier. Mm -hmm. uh, maar dat viel af. Ja. Yeah en uh, toen is het blijven liggen. Ik denk, nou, is dat is een, ik een heel maken? leuk nummer. Ja. Ik ga het gewoon voor elkaar doen. Hè? Dat is yeah. op zich een heel leuk, uh, ook geen typisch kaartje nummer. Hoor. Nee. Maar uh, um, dat, is, dat is de enige nummer wat, wat als kruisbestuiving heeft gewerkt. Voor okay. de rest zijn het ja. echt twee verschillende werelden. Ja, dat geloof ik. En, ook, ja. Uh, ja. Nee, Joep is duidelijk en dat, ja. dat vind ik prima. Dus uh, ja.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 Volle met mijn handen vooruit naar de toetsen, ja. dus dat is echt. Uh... Net is ja, als, achteraf is het ontzettend leuk, maar ik kon wel ja. door de grond zakken op dat ja, moment. Ja, ja. Ja. Ja. Maar, dus, maar dat om, alleen maar om aan te geven dat je, ja. Ja, het, het is zo ja. makkelijk om die routine, om daar in de ja. routine te vervallen ja. en alert te blijven. Ja, dat ja. is moeilijk. Dus, ja. Uh, ja. maar dat gebeurt nooit meer, kak je melden. Ja, maar uh, ik, uh, ja, een goede het, leeskoos, daar ja. is je bent dienend als muzikant. Ben je dienend? En ja. uh, ik snap Joep ook wel dat hij maar met één muzikant wil, er zitten, er zitten vier heigende muzikanten achter je die willen ja. spelen. En oh, dat, uh, dat is, het is ook een beetje topzwaar zwaar geworden, ja, weet klopt. je. Want dus dus ja. dat daarom heeft hij voor één muzikant gekozen. En uh, ja. uh, dat doet Rens prima, dus ik vind, ja. ik vind het goed. Ja, ik ja. het mag schrijven. En ja. ja, je hebt het uh, Queen opgetreden. dat is natuurlijk ook wel ja. leuk. Ja, ja, dat, dat is, een leuk. is wel ja. een ja. pijnlijk verhaal zelf. Oh, ja. uh, wij speelden met Queen in het uh, congresgebouw. Uh, als, ze waren net opkomend, zeg maar. En het was uh, ja, de we hadden dezelfde platenmaatschappij, IMI.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 En ik heb Freddie Mercury hoog, hoog zitten, maar ik, ik, ik kon er echt geen nee? chocola van maken. Oh, okay. Dus op een gegeven moment raakten we aflopen, raakten we uh, in gesprek. Ik had, uh, uh, kwam met die drummer Roger Taylor kwam een keer in gesprek. Hij zegt, uh, wat vond je daarvan? Ik zeg, uh, fantastische lichtshow. <lacht> ja, dat kan, nee, dat kan niet. Het gesprek was heel snel afgelopen, ja. heel gek, Ja. ja. Ja, nee, ik kon niet zeggen zo. Ja, ik had ook gewoon zeggen, ja, te gek, geweldig. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, dan Heel eerlijk, ben ik gewoon ja. zo uh, bot. Dat, ik dat... Ja, dat Ben je wel een beetje? Ik was te eerlijk. Te eerlijk, ja. ja. Een eerlijke Hollander. Huh? Ja. Nou, nee, ik, weet, ik probeer dat best wel aardig in te kleden, maar... Ja. Ik had ook niet verwacht dat hij die vraag zou stellen. nee een beetje van. Ja ja ja. ja. Nee, ik, ik vind ja. het wel een mooi nummer. Hoor. Ja. Killer Queen. Killer Queen ja, fantastisch. Maar ja, ja, live ja. toch echt maar life comedy daar te, te Het is gewoon nee. uh, het ja. ontzettend uh, echt van dik hout zaakt met muziek dat uh, ja. uh, optreden en eh uh. She keeps a motionless in a pretty cabinet mm. mm. and the little cake she says just like Marie Antoinette. The first job of Kennedy And it's a time limitation you can't take Nine Caviar cigarettes Well-versed in etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen, got body, jelly Dynamite with a laser beam Guarantee to blow your mind Ooh, recommended at the price Insatiable and in appetite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 The guy she couldn't get Asbestos yes, and precise She's a killer queen, gun party gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind She's as really as playful as a pussycat, Ooh. momentarily out of action, Ooh. temporarily out of touch. Absolutely dry She's not to get you. She's a killer queen. Got body, got dynamite with a laser beam, galaxy to borderline. Ooh, Ooh. recommended at the price, insatiable and appetite. Wat vind, je, wat vind je het leukst om te doen eigenlijk? Het schrijven. Het schrijven, ja? Het bedenken, ja.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 Ja, ja. en je slaapt in de bus. Ja. Maar in Nederland... Zeg maar, de gemiddelde toer in Nederland... zijn 15 optredens... Wow. Nou, dan ben je gewoon... Dan ga je zo'n twee uur weg met je zaakje. En dan ben je sna s'nachts om twee uur terug. Ja, natuurlijk. Je moet alles sjouwen. Nou ja, goed, daar hebben we wel mensen voor. Maar joh, moet je, je bent er toch bij. Je bent de ja. uh, soundchecken. Ja. Uh, het is toch wel gepiumerd hier met de spullen. Uh, het staat niet goed. Ja, even help even. En, uh, ja, ja, je je ja. bent er toch uh, mee bezig. Ja. Af, af, uh, uh, ze helpen dan ja. wel met het in je auto doen van, van je rommel. Ja. Ja. Maar het is gedoe. Het is gedoe. Je bent echt gewoon... Uh, op, zeg maar, om twee uur s'nachts. Ja. Dan heb maar je twaalf toch, uur gewerkt. Het is toch een gigantische kick? Het spelen wel, maar dat, ja. is, maar, dat is maar twee uur hè, van twaalf. Ja, ja, ja. De rest waar, ben je, ja. dan rij je naar Groningen. Ja, <laughs> ja. ja, ja dat is waar. Ja. Dan ben je al vier uur mee kwijt, heen en weer. Ja. ja. heb je nog niks gedaan. Ja. Nou, maar je blij zijn dat je niet in Amerika zit. Nou, ja, dan ga je met de bus. Je gaat niet van New York naar nee, een andere. Een autootje. Nee, dat is waar, ja. Dat is een mooie gereden. Dus, ja. Nee, maar goed, kijk, als het logistiek uh, goed geregeld is. Ja, dan je en, het. en je hoeft niet te veel te doen behalve het spelen. want mm -hmm. dat is essentieel. dan is het goed te doen. Ja. Maar de gemiddelde Nederlandse Tour is niet leuk. Nee. Het, het spelen is leuk, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Daar doe je het voor, hè? Als ja. de helft daarvan. Want je, je, je tuurlijk, moet dat, maken een plaat. Ja. Maar het is niet af. Er moet nog een ja. toer komen. Ja. Ja. En, ik, uh, nee, ja. dus, uh, dat is Nederland, klopt. Dat is uh, veel. Ja, ja, nee, het is nu met corona zo. Dus normaal ja. uh, ja. ja, gesproken ja. we uh, was er nu wel iets geregeld. Maar... Ja, nog geloof ik ook. Je moet het toch gaan promoten, ja. ja. Maar doe je dat niet via je internet of zo? Ja, ja, ja, ja, ja, maar dat is niet de hel. Dat scheelt zoveel uh, bereik en, en, en, en verkoop. Ja, je, heel veel mensen die wachten tot, je, tot ze je live gaan zien en dan kopen. Ze, we verkopen zo'n 60, uh, 50, 60 uh, albums op een avond. Ja, ja. En ja. Ja. Ja, die merchandising is heel belangrijk. Ja, en je, dan, ja, we verdienen ja. trouwens meer aan t-shirts dan aan, aan platen trouwens. <laughs> ja, dat is belachelijk. <laughs> ja. die, die, die, die koop je voor 2,50 ja, en die verkoop je ja. voor 20 euro. <laughs> ja. Ja, tel uit je winst. Ja, het is ja, gewoon... Uh, ja, ja. Ja, t-shirts gaan verkopen in plaats van albums. Ja. De ja. marge is iets groter. Maar goed, het is natuurlijk uh, geintje. Maar, uh, ja. Nee, maar het... het, het, het, het uh, als er iets is wat mij stopt met optreden... dan is het de fysieke uh, ongemak. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Niet dat het ja. niet leuk is om te spelen. Nee, natuurlijk niet. Dat is, nee, dat is een leukste. Ja. Maar Heb ik gehoord, moet je ja. kiezen, ja. dan... Kies ik het. Ja, het Kijk okay. toch nog even wat je nou als muzikus, als, uh, als gelaute muzikus uh, echt veel voldoening geeft. Hè? Ja. Dus uh, we hebben het gehad over wat Fans, die uh, we hebben over die teksten gehad. Ja. Maar zijn er dingen?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 uh, wat ik wel heel grappig vind om te noemen. Ik krijg ook voldoening van... Er zijn heel veel versies van uh, Root Screen op internet. Je moet maar eens kijken. En oh, ja. dan moet je vooral ja. kijken bij de Indonesische afdeling. Ja, er hey, zijn heel veel covers van Root Screen in het Indonesisch. Het Maleis. Maleis. Uh, dat heet Tetingual di Malaysia. <laughs> en daar uh, is een Indonesische band geweest. Dewa 19. En die heeft dat nummer gecoverd. Dat is alleen piano met zang. En dat hebben ze vrij goed gedaan. Ik, ik heb er nooit helaas één cent van gezien. Maar dit terzijde. Alles beneden Griekenland is uh, verloren. zeg Maar uh, Maar het is, dat is best wel groot geworden daar. En uh, het grappige is dat daar heel veel mensen... veel meer dan in Nederland... Uh, ook hun versie daarvan op uh, kan, YouTube hè? hebben gezien. Dat er gezeten. eens ergens aard. Zoals Hans Dulfer in Japan ineens. Uh, daar het heel groot en, en was, de ja. meest krakke, versies. Je weet niet wat je hoort...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 Ik en die doet dat in zijn, jammer, zijn eigen ja, eigen ja. manier. Als, doet, legt hij zijn hart daarin. Ja. En als het ons scherpe ziel nu en naar, naar Maleisië dat... gaat, om daar als persoon te <laughs> als held ingehaald, denk ik. Ik weet dat niet of ze weten zijn, dat ik dat, je... dat geschreven heb, want ze, ze oh, kennen oh, van ja, oh. ja, ja, nou ja, ik merk wel dat ze dat de naam Karik dan heel veel heel veel voorkomt in die reacties op YouTube. Maar ja. in principe is het een Maleis nummer met een Maleisische tekst. Ja. Ja. En um,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 Dat ik dat geschreven heb. Van, uh, heb kun je terugkijken? Ja. Zeg maar, dat, dat is eigenlijk wel. Uh, dat oh, je, als het ware, even, even buiten jezelf kan zeggen: Dit is wel heel goed. Heb ik dat geschreven? Ja. je, niet de, Ja, dat, dat heb ik wel een beetje af en toe bij nummers waarvan ik denk: Oh, hoe, hoe kwam ik erop? Ja. Ja. Uh, ja, dat is het moment van inspiratie ja. wat je nooit meer na kan doen. Hè? En dat zal ik misschien over 20 jaar, als ik er dan nog ben, hebben van dingen die ik nu heb. En je weet, je, dit dat heb ik van dingen van vorig jaar al. Ik dacht van ja, hoe, hoe niet dat het allemaal briljant is, maar hoe kwam ik ja. daarop? Hoe, hoe is dat ja, idee ja, ontstaan? Ja. Ik kan ook niet uitleggen hoe dat nee, werkt. Nee. Nee? Dus, maar ja, de Tonscherpenzeel van 1973 was natuurlijk wel iemand anders dan de Tonscherpenzeel. zelf van Zonder ik. meer, ja. ja. Dus wat dat betreft, ja, je, je, je kijkt ook naar iemand anders. In ja. een, in, in, het is wel één uh, glooiende lijn geweest uiteindelijk, zeg maar, met wat hobbels en zo. Maar uh, het is ik wezen nog wel dezelfde, dezelfde identiteit, maar het is toch... Ja, het is vooral natuurlijk. Ja, natuurlijk, je hebt dingen ja, niet ja, meegemaakt ja, ja, en je ja, doet ja, dingen ja, voor vijf, het eerst. Ja, ja klopt. Ja, ja, ja, ja, en, ja. Uh, maar die onbevangenheid, dat, uh, dat is iets wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden. Naarmate je ouder nou, ja. wordt, wordt dat steeds belangrijker, omdat je uh, moet proberen om wel. niet in herhalingen te vallen. En dat ja. je toch probeert iets te maken wat je hiervoor niet hebt gedaan. Ja, en, uh, ja, dat zal steeds moeilijker worden, denk ik. Ja, uiteraard. Ja. En toch is je productie hoog.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 er zit een enorme uh, puurheid in van, van harmonieën en melodieën. En, uh, uh, okay. ik, ik merk ja, dat ja. ik harmonisch daar heel erg mee verwant ben. En de hoezen, wie maakt de hoezen? Uh, dat, dat zijn allemaal ja. mijn eigen ideeën, ja. Oh, je eigen ideeën leuk ja, ja. ja ik heb wel mensen ja. nodig die het die er een hoest van maken ja, ja, ik ben okay. geen, ja. uh, geen grafisch ontwerper nee. maar uh, dat idee van dan dat schild en die, die dubbele zwaarden en, en die ja. lettering dat is allemaal van mij okay. en uh, in, in is die open jij ja, is open ja. Ja. Nou ja de binnenkant zie je allemaal allemaal uh, illustraties uit de uh, uit de boeken. uit het boekje boek. inderdaad ja, ja. dat uh, daar kan je het aan herkennen ja ja ja, ja. en uh, dus om, om het echt een, een context te geven ja. in de ja ja, dat is ook goed dat je overal de de teksten bij geeft. ja dat vind ik, ik. Ja, ja. ja want je verstaat ja. ook niet alles dus uh, uh, en ik vind ook als je tekst wil meelezen dat is prettiger dan dat je zit te pieken wat, wat zegt ja, je nou ja, eigenlijk zeker. ja en uh, maar kortom je bent wel mister kajak hè? samen met Pim natuurlijk toen de tijd maar wij waren mister kajak ja dat nou, ja, ja, ja, ja, ja ja ik uh, ja ja kajak was soms onder mijn